Het weer vanavond en vannacht droog, alleen in de kuststrook kans op een enkele bui. Morgen eerst zon, later bewolking en later ook weer regen. Het wordt morgen ongeveer 20 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En FM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. Alternative FM. Zit ik eigenlijk af te vragen? Maar goed, welkom bij het tweede uur van deze Alternative Vam. Begonnen met Beest Noir, Night of the Night. Eh, zeg maar het gedeelte waarin ze het gast waren. Dat was het programma De Muziek Boulevard. Wat ik doe op zondagmiddag tussen 12 en 2. Maar de opnames hebben we nog bewaard. Dus wellicht dat we dat ook nog eens een keer ergens op een donderdagavond nog een keer in de haling gooien. De rerun van, van dit zijn van Beest dit Noir. Ja. Zo uh, klinkt het wel. Ik zie jou een beetje van die Saturday Night van achtige uh, dingen uit uh, staan voeren. Uh, de heer Van Dam doet dat eventjes. Ja, nou, de beat is er wel een beetje naar. Ja, hebben ze ook wel een beetje. En Electropop is toch een beetje hip. Ik uh, draai zelfs weer uh, dingen van Julian Cassette. Wie is dat? Luister dan maar gewoon op zondagmiddag tussen 12 en 2. Dan weet je wat ik uh, bedoel daarmee. Dus, uh, dat is de andere kant. Dus, want ook hij maakt Electropop. Juist, dat was uh, voorlopig even de eerste twee van, uh, van dit uur. Dan gaan we zo direct ook nog uh, even een ander bandje weer uh, in uh, de etalage zetten. Dat hoe je zo, welk bandje dat, uh, dat is. Maar eerst gaan wij uh, terug. Uh, nou, ook een tijd uh, geleden. Want we hebben ze een keer te gast gehad. Een hele waanzinnige band uit Heemskerk, Castricum, Pevewijk. Daar komen ze vandaan. En uh, die band die had een, een of andere, uh, ja, nou, iets compleet mafs. Zijn met z'n drieën, waren ze uh, in de ruimte ingeschoten. Uh, nou, en daar kwam iets uit, geloof ik. Weet jij over wie ik het heb? Het spreiden. Dat kwam Dan uit de, uit de, de ruimte. een zond zittende eigenlijk. Wat een uh, vage uh, muziek is dit <laughs> ja. ja. Ja, maar zij hadden het toch wel uh, voor elkaar, had ik uh, begrepen. Ze hebben ook uh, in de voorrondes van uh, de. Wat was het? Um, Rob Akda wordt. Ik haal twee dingen door elkaar. Maar goed, zij, zij hebben meegedaan uh, op de dag dat uh, Ethereal, zeg maar, die tweede voorronde van uh, de Rob wordt. Vond van 2009-2010. En daar zat ook nog een andere band in. Jij zei nog ja. van, ik ben op zoek naar iets. Nou, ja, dan is, maak het maar weer stuk. het maar een stuk. Maar dan gaan we, dan ga, dat ga ik nog wel even knippen, dat, uh, dat gedeelte. Want dat, dat is, dat is, uh, live is die ook heel erg leuk. Uh, maar wel iets anders uh, live van, het, uh, van de groep Klopje Popje Elrond. Dani Magers hebben we ook hier uh, nog een keer uh, te gast uh, gehad die toen uh, vertelde wat, er, uh, wat, er allemaal, uh, wat het allemaal nou inhield. Het was, had altijd iets met oer-Nederlands te maken, geloof ik. Ja, ja er is geen kon van ja, Nou goed, uh, ze waren dus ook uh, in de tweede voorronde van de Rob daar wordt aflevering 2009-2010... Dat was op 11 december van 2009. Ik kan je nagaan hoe lang dat alweer terug is? Bijna anderhalf jaar. Wat zeg ik? Dik anderhalf jaar. En ja, nou ja. Luister zelf maar hoe die introductie toen ging. Met eh, het nummer Shé Wat er meteen achter zit.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 Een paar quotes over deze band. Drie voor twaalf zei over Een gekke huis. De overweldigende energie van de man, De enorme dosis herrie. De show. De waanzin. En uh, iemand die heet Menno Timmermans. Die is ENR manager van Sony en Warner. Deze waanzin horen is half niet zo geweldig als deze waanzin horen en zien. En Evert van der Waas zei heel kort. Kut herrie. Um, met de nieuwe EP Recalcitant Gedagblad gaan zij de wereld op zijn kop zetten. Ik moet zeggen, recalcitant dagblad. Ik krijg mijn pik niet uit, sorry ze. Ik heb genoeg geluld. Fijne vrienden, enorm applaus voor Klopje Popje!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 Ja, ze waren ook hier geweest. De jongens van Revolva meegedaan in 2008, 2009. En die werd in. Rob, de, door de Rob daar wordt gewonnen door John Doos' events en Skitzo Lloyd, wat wel in het uh, voorgaande uur draaide. dat waren de winnaars van 2007-2008. Gaan wij eens even wat meedoen, want uh, het, het is natuurlijk wel leuk als we ook nog de prijswinnaars van 2007-2008 ook nog eens een keer hier in de uitzendingen hebben, want dat uh, moeten we toch wel een keer uh, doen. Maar toen was, ja, ons, toen was ons programma alleen nog niet actief. Dat is pas ietsje later gekomen, maar uh, dat uh, kan de pret niet drukken in uh, elk geval. Uh, zoals uh, we uh, nu ook even mededelen is, sta, staan we ook op Facebook met een eigen pagina Alternative ja. FM uh, mocht je uh, wat, uh, wat willen weten weet ik van wat, nou uh, flikker het uh, daar maar op, mocht je ook wat, uh, wat kwijt willen kan je het uh, daarop, uh, als je optreden doet of wat dan ook, wij melden het wel dus dat uh, is iets, iets, iets uh, wat, wat sowieso uh, zeg maar uh, als aanvulling op het programma wat we doen uh, het zal nog wel even een tijd uh, nodig hebben om uh, ons uh, te vinden. Maar we zullen ons best doen om dat uh, voor elkaar te krijgen. Drie nummers achter elkaar overigens. We hadden net, uh, uh, Daar begonnen we mee met uh, Duncan Ido. Nee, niet met Duncan Idle. Klopje, popje met Cheto. Met de introductie van Pepe Fischer over van wat ze nou allemaal gedaan hadden. Ze waren de winnaars van de Amsterdam Popprijs van 2009. Uh, de voorloper van Jurie Zwart, die in 2010 won. Uh, 2009 dus het jaar van Klopje Popje, dat ze dus ook meededen in de Robbe Acta Award cyclus. Alleen daar kwamen ze nog uit als runners-up. Maar ze waren er niet bij de finale dag. En toen werden ze gewoon reglementair gedisqualificeerd. Wat leuk is, is dat de introductie zei dat... Nou ja, daar werd wel het een en ander over verteld. Menno Timmerman die zei op een gegeven moment van... Nou, deze waanzin is half niet als je deze waanzin ook ziet en hoort... Kort de strekking van het uh, verhaal. Ik heb altijd een beetje die twee door elkaar gehad. Want Evert van de Waarde dat was de, de andere. Die zei, kutherrie gewoon. Dus ja. het, uh, dat is ook zoiets uh, van... Uh, gewoon rond... Uh, ja, gewoon maar rond, wel kort. lekkere kutherrie. Ja, dat wel. Uh, en Elrond Amagas heeft dat ook uitgelegd. Van, het is een oertaal. Zegt hij ook. Van, het is oer-Nederlands. En uh, dat was de reden waarom. Uh, daarachter dus Duncan Idaho, Date with Destiny. Over Duncan gesproken. Er was een... Uh, als ik dan toch weer de link maak naar de snelheidssport. Was dan een andere Duncan. Duncan Huisman. De man was... Uh, ja, daar Die ging uh, als tweede starten bij de derde race van... Uh, ja, van uh, de Dutch GT4 wedstrijd. Dat is de belangrijkste wedstrijd uh, van die dag. Want het gaat dan om uh, 50 minuten. En dan moet je dus ergens uh, een rijderswissel Noem maar op. En... Jongens, die worden dan weggereden door de safety car. Nou, een safety car betekent dat je dus achter de safety car moet blijven zitten. Degene die Paul getraind had, dat was Phil Bastiaans, maar Jan Lammers ging starten. En Jan Lammers dacht, hé, hey, ik heb de reglementen goed bekeken. En hij deed het volgende van, hij volgde gewoon de auto in de snelheid die de auto aanhaalt. Nou, weet ik dat uh, Robin Gerels, dat is bestuurder van, uh, van de... ...van de safety car, die gaat dan niet hard. 60 tot en met 80 kilometer per uur. En Lammers denkt, nou, als ik binnen die marge hier dan zit... Hè, ...dan zit ik altijd goed, want de rest moet achter mij blijven... ...want dat is de regel. De regel is dat degene die pol getraind heeft... ...die tempo moet je bepalen. Maar wat deed deze Duncan? Duncan dacht heel slim te zijn... ...en die trapte het gaspedaal toch een beetje in... ...en die, die, uh, die liep gewoon 50 tot 100 meter uh, voor Jan Lammers uit. Waarop na afloop, en dat was een beetje flauw van deze Duncan... Dat is ja, je een trucje met hem uithalen. Nou, dat klopte dus niet. Want ja, hij had even wat beter de reglementen moeten bekijken. En uh, hij had dus niet moeten zeggen dat hij, uh, dat hij een trucje uh, gedrukt werd. En dat was, uh, de, de reactie van Lammers was een hele leuke. Vandaar dat jij ook nooit echt internationaal bent doorgebroken. En dat doet heel zeer voor iemand die, uh, die drie keer een uh, kampioenschap heeft binnengehaald. Goed, dat was het verhaal van uh, de andere Duncan. Dat is een echte bestaande Dunken, Duncan Huisman. Uh, maar de band Duncan Aido die bestaat ook. En die jongens, die hebben een uh, leuk liedje geschreven. Date with Destiny. Zit een aardige lading ook achteraf vast. Eigenlijk ook een hele serieuze, want uh, de, de twee heren van Soest. Die kwamen bij hun oma, de grootste fan van, uh, van de broertjes. En die zeiden, nou we hebben een leuk nummer oma. Uh, laat eens horen dan. Nou, en dat was dan dat nummer Date with Destiny. En dat was een beetje ook... Op het allerlaatste moment dat oma daar lag in het ziekenhuis. Want een paar dagen later uh, was oma er niet meer. En dat nummer dat droegen ze dus ook aan oma op. En als laatste erachter van het rijtje van drie. van Dead of Night. Uh, er staan hele leuke nummers. Een stevige uh, cd is het stevige popplaat ook. Maar dat kan de print niet drukken. Nou was het markers net die vroeg van, hoe zit dat nou met het klopje popje van maak het maar een stuk, maak het maar een stuk. Ja oh, we hebben hem gevonden. Want uh, we moesten hem nog even ergens uh, knippen. Maar kijk als we hem halverwege de opname ergens uh, in gaan starten, dat gaat niet werken. Dus we moesten hem even, even bewerken. Dat is inmiddels uh, uh, gelukt. De live versie zoals we daarnet uh, van Sheto hoorden was natuurlijk ook Eufraat. Want daar zat dat stuk hier nou in. Maak het maar een stuk, maak het maar een stuk. Hier is klopje popje nog een keer. Over een ongeluk. Maak hem maar een stuk, maak hem maar een stuk. Vleuren dat doe je op een stoel of op een kruk. Maak hem maar een stuk, maak hem maar een stuk. Een pakje zout de koekjes doe je ook een pakje stuk. Maak hem maar een stuk, maak hem maar een stuk. Dat hele nieuw stap, in me geen druk. Ik ben een beetje boos, ik ben een beetje boos. Ik ben zozadig. Ik ben een beetje boos. Ik ben een beetje Ik en zo hoor. Ik ben een beetje boos, Ik ben een boos. Nou, je was toch zo aardig, maar waarom doe je het dan zo? Boos, ik ben, ongeveer, hoor, ja, ja, ja. Boos, ben ik no. een beetje bals, ik ben een beetje bals, ik ben een beetje bals, ik ben een beetje bals, ben ik nou zo zwaar? Nou, en weet je dit, en weet je dat, en weet je front op je hand, en weet je dit, en weet je dat, en weet je front op je hand, en weet je hand op je hand, en weet je front je en je dit, en weet je dat, en weet je front op je hand, en weet je hand op je hand, en met je Come on. min of meer een klassieke cashmere van Led Zeppelin. Wat je die ook nog eens een keer aantreft uh, hier bij, uh, bij ons Alternative FM. Daarvoor hoorde je... Uh, Orde je eufraat hè, van uh, klopje popje, dus uh, dan ben jij ook weer even blij met. Ja, met, uh, dat, uh, maar stuk. Uh, ja op het werk, hè, gebruik je dat en niemand weet waar je het over hebt. Dus uh, ja, als er weer zo'n stuk gaat, dan zeg ik van maak het maar weer stuk. En dan zitten ze even. Hm, wat is dat? Ja, ze kennen het dus niet. Uh, nee, oké. Okay. Uh, snel door met uh, muziek hier. Dat doen we met Suck It Up van uh, het, uh, het, uh, de band The Lost Noise. Zijn uh, aardig actief, krijg regelmatig uh, gewoon een demo uh, toegestuurd. Ja. En als je dat doet en het klinkt ook goed, dan uh, gaan we dat ook gewoon draaien. Hier zijn ze, The Lost Noise met Saga Up. Fight drug and brutality So look for proof in the eyes of your enemy Dat waren ze. Ethereal En de uh, Relentless Revelations van de EP. Ik heb begrepen uh, dat ze ook uh, bezig zijn om uh, echt ook het album op te gaan nemen. Maar daar zullen we nog even op moeten wachten. En in ieder geval zouden ze dat ook uh, aan ons doorgeven Dat uh, als dat zover is. Want dan zouden ze ook nog wel eens een keer zomaar bij ons nog binnen kunnen komen zetten. Uh, met het een en ander over wat zij zelf leuk vinden. En nee, o dat wordt geen live optreden. Nee, dat wordt zeker geen live optreden. Maar goed, uh, het uh, zit erop voor deze... Deze uh, donderdag. En we sluiten af met een eigen opname van Slipping Away uh, van Gangster. band bestaat niet meer, maar is wel heel erg uh, mooi om naar te luisteren. De akoestische versie samen met Daan en Frauke zoals ze dat uh, vorig jaar hebben laten horen hier bij CFM Zandvoort in het programma Alternative FM. Wat ons betreft, graag. Tot volgende, volgende week. It's too late for yesterday. Still too late. Rain. makes my home seem so hollow wish I could